Dit is Lieselot Thomasen met het NOS journaal Autofabrikanten, autodealers en distributeurs verplicht worden om in showrooms duidelijk te vermelden hoeveel schadelijke stoffen een auto in de praktijk uitstoot. Vanaf volgend jaar zijn automerken verplicht om hun auto's niet alleen in het lab, maar ook op de weg te testen. D66 wil dat de uitslagen van die praktijktest in de winkels gepubliceerd worden. Regeringspartij PvdA vindt het een positief plan, maar wil het eerst nader bestuderen. De VVD is tegen. De Tweede Kamer praat vandaag over de maatregelen... die tegen Schumel-software kunnen worden genomen. De afzetting van de Braziliaanse president Rousseff... is een stap dichterbij gekomen. Een parlementaire commissie adviseert een procedure... tegen Rousseff in gang te zetten. En dat betekent dat het parlement binnenkort... over haar lot zal beslissen. Mogelijk gebeurt dat zondag. Er is dan wel een tweederde meerderheid nodig... om Rousseff, die wordt beschuldigd van corruptie, af te zetten. Reisorganisaties willen vakantiegangers gaan voorrekenen hoeveel klimaatschade ze veroorzaken. In brochures en op websites komt vanaf het najaar te staan wat het klimaateffect van een reis is, zegt brancheorganisatie ANVR in de Volkskrant. Bij de berekening wordt gebruik gemaakt van informatie over de uitstoot van vliegtuigen die voorheen vertrouwelijk was. Ook de keuze voor een bepaalde accommodatie wordt in de berekening meegenomen. Uiteindelijk moet er een app of website komen... waarmee reizigers de klimaatschade zelf kunnen berekenen. Bij het Capitool in Washington zijn meer dan 400 demonstranten opgepakt. Ze protesteerden tegen de rol van geld in de politiek. Volgens de politie hadden ze geen toestemming voor hun actie. Veel betogers waren de afgelopen week van Philadelphia naar Washington gelopen... Het weer eerst bewolkt en in het noorden wat regen. Daarna breekt de zon door. Al kan in het noorden ook dan nog een bui vallen. Het wordt 15 of 16 graden. Ook morgen en donderdag geregeld zon met een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan 40 files op de snelwegen. De meeste staan rond Amsterdam, Utrecht. En op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... staat tussen Knopendel en Everdingen 12 kilometer. Even verderop, voor het Knopend Oude Rijn, 7 kilometer. Er is ten tweede maal een ongeluk gebeurd vanochtend. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. Beter is om bij Everdingen voor de A27 te kiezen... en dan via de oostkant van Utrecht in Hilversum naar Amsterdam te rijden. Op de A6, Lelystad-Muiden, staat tussen Almere-Buitenwesten berg 8 kilometer file en de A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Woerden 19 kilometer. En dat levert je 20 minuten vertraging op. Ook 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikilo Ambacht en Sliedrecht 8 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 I love it better. Even na twee uur, Zandvoort een hele goeiemiddag en welkom bij Zandvoort op zondag. Een hele mooie zondag hè. kijk eens naar buiten, wat een mooi weer zeg. Heerlijk zonnetje hier in Zandvoort en uh, wij zitten weer in de studio. Ja. En wie zijn wij? Cor tegen tegenover mij, Goedemiddag Cor. Ja, goedemiddag Rob. Ja, we zijn Ik er ben weer. weer. Ja, ja, ja. alsnog helemaal die zijn weer geweest. Nee, waren we er gisteren niet ook. Ja, hè. Ja, dezelfde he? tijd. Ja. En dat doe je iedere week. Iedere week, leuk hè? Dat een werk man. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Cor? Ja, wat we gaan we vanmiddag doen? We hebben straks wat uh, Zandvoortse nieuws. Om uh, half drie hebben we het CFM weerbericht. En we gaan terugblikken op de wedstrijden uit de Eredivisie... en vooruitkijken naar te spelen wedstrijden. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Hè? Ja, heel goed. Ja, ik was even met wat anders uh, bezig. Ja, je bent altijd met drie dingen tegelijk bezig. Ja, toch? Ja. Jij ja, ja, ja, dus... kan dat. Nou, Vanmiddag dus uh, lekkere uh, reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. En buiten de informatie die we brengen ook heerlijke zonnige muziek. We hebben er zin in tussen 2 en vijf Zandvoort op zondag. Met nu Nico en Vince. We are more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 Rijden deze single-speciaal voor iedereen die geniet van dat mooie weer in Zandvoort. Heerlijke temperatuur, het is echt voorjaar nu hè. En of dat weer zou blijft, dat hoor je snel. om kom half drie bij het CFM Weerbericht voor de komende dagen. Je hoort de single van Nico Infins en Vins en M.I. I wrong. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl en via onze sites blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Jawel, als het zonnetje schijnt, is het tijd voor de Beach Boys. me ...voor C.U.V.M.F. 24 uur per dag uh, vanuit Zandvoort. That's why God made the radio. Zo is het, Cor. Het is tijd voor uh, nieuws in het kort. Ja, na aanleiding van de, de mogelijke komst van windmolens dicht op de kust... ...is er een uh, paalzitactie geweest. Tijdens die actie zijn er 40.000 handtekeningen opgehaald. Naast Irma de Jong van Milkoop... ...die heeft een 105 pagina's stellend boek samengesteld van die foto's. En het boek is als verrassing gegeven aan Huig Molenaar... En die man wist niet meer wat hij moest zeggen. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Die ja, wat heeft... een mooi boek is het geworden trouwens. Ja, ik heb het nog niet gezien, maar jij ja, dus wel. En, uh, maar moet je je voorstellen, Huig Molenaar weet even niks meer te zeggen. Ja. Hoe bestaat het? Er? Ja, geweldig. Ja. Dus dat heeft, dat heeft wel indruk gemaakt. Nou, het boek is nu ook te koop. En via de Facebookpagina van Irma de Jong van Middelkoop is het te bestellen. En u kunt een persoonlijk berichtje sturen. En het wordt beantwoord. En vorige week vrijdag is er na verbouwing de huisartsenpraktijk in Zandvoort Noord heropend. Huisarts Nienke van Bergen die heeft nu de praktijk overgenomen en uitgebreid. En er is ook weer nieuws of uh, plaats voor nieuwe patiënten. En dat was even het korte nieuws erop. Oké, okay, nou wil je het uh, nalezen? Dankjewel Cor. Dan ga je gewoon even naar de ZFM app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder de ZFM Zandvoort en download hem nu hè. We blijven op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Jawel, Zandvoort aan de zee, wie heeft er geen zin in? Nou, wij wel met de Pasadena Dream Bands.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 The people are people. Ja, we hebben weer een tweetal korte berichten voor je. Alvorens wij overgaan tot het weerbericht. Ja, koor. Ja, Rob. Eh, afgelopen nacht is een 19-jarige Alkmaarder aangehouden omdat hij een Zontfortse man van 22 jaar heeft mishandeld. Om half vier kregen de twee om onbekende reden ruzie met elkaar op de Lange Veerstraat. En dat liep een beetje uit de hand. En de Alkmaarder heeft vervolgens de Zandvoorter een flinke trap tegen het hoofd gegeven. Hmm. Nou, de politie die wist de dader in de buurt op te pakken en heeft hem meegenomen naar het bureau. En nou komt het. Al die mensen die die persberichten maken, hoe gaat het met het slachtoffer? Ja, dat wil ik ook weten. Ja, dat, dat weten ze. Heel veel sterkte in ieder geval. Ja, heel veel sterkte. Nou, en we hadden het de vorige keer al over, hè, over die 1 april-grappen. Nou, het bleek inderdaad dat wat er is gevonden bij de Oranje Nassau-school... dat was een grap. Want uh, daar klopte natuurlijk helemaal niks van, want het was op 1 april. Ja, wat was er gevonden? Ja, ze zouden historische vondsten hebben gevonden onder het schoolplein. En uh, de boel was afgezet en uh, allerlei mensen, instanties waren ingeschakeld. En dan zouden ze dus verder gaan graven... En... Dat was gewoon Peter Lochtmans, die archeoloog die dat deed. Maar zijn er mensen op, op afgekomen? Ja, het is dat, ik heb een foto gezien in de krant gisteren. Ja, daar is het heel druk op. Geweldig, geweldig. De 1 april grap, dus bij deze geslaagd. Nou, ze dadelijk over een tweetal platen het CFM weerbericht voor de komende dagen. Die missie verda. Dijeron que te estás casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mi que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Este Yo esto no me gusta esto no me gusta es que yo sin ti y tú sin mí.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 ja, er was een tijd dat hij heel veel hintjes ja, achter elkaar uitbracht. Onze zuiderbeurs, Troma E. Maar nou horen we niet zoveel meer van hem. Beetje vreemd wel. Dit was ook een van zijn grote singles. door de Formidable. EN en daarmee is het al drie geworden. We gaan eens even kijken naar het weer voor de komende dagen. Hoe gaat dat eruit zien, Korn? Ja, dus, uh, gisteren begonnen we de dag met zonneschijn, maar er was ook wat sluierbewolking. en de weg de dag werd de bewolking wat dikker. Het bleef droog en de temperatuur steeg naar waarden omstreeks de 15 graden. Na een nacht met wat regen is het op deze zon nog weer droog. En in Zandvoort schijnt volop de zon met een stralend blauwe lucht. Mooi, hè? Dat, mooi. Dat vond niet in het persbericht, maar dat is zeker even bij. De zwakke zuid tot zuidwestenwind draait naar noordoost... en neemt toe naar matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 14. Nou, ik denk dat het in zand wordt, misschien wel warmer wordt dan weer. Vannacht en de komende nacht is het vrij helder en droog. De wind gaat uit het oosten waaien en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen weer prachtig lenteweer met volop zonneschijn. Het blijft droog, maar er waait wel een stevige oost tot zuidoostenwind. Over land is de wind matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Windkracht 4 tot 7. Met die stevige wind wordt wel zachte lucht aangevoerd... ...waarin de temperatuur oploopt naar 17 graden. Nou, dat wordt het ongeveer nu al. Ja, zoiets wel, zweten. Ja. We... <laughs> Na morgen is het licht wisselvallig met geregeld zon... ...maar zo nu en dan ook eens wat regen of een enkele bui. Zoals het er nu uitziet is de kans op nattigheid... ...met name dinsdag en later op donderdag toch wel erg groot. Woensdag lijkt weer een droge dag te worden. De temperatuur dan stijgt maar 13 tot 14. Lokaal 15 graden. En dat is geen verkeerde temperatuur voor de tijd van het jaar. Want normaal is het ik, nou, een graadje of 12, 13 misschien. Oké. Okay. Al dus Rico Schreuder van nou, weer. We gaan ervan genieten van het mooie weer, hoor. Ja, ik ben uh, met de trein gekomen. En uh, we hadden natuurlijk nog in adem. En het was druk, jongen, die trein. Ik kon nergens rustig zitten. Ja, mooi hè. Ik moest gewoon staan. Maar het begint wel altijd laat op uh, zondag. Ja, maar als je zondagmorgen door het dorp heen loopt, nog geen kip te bekennen. Nee, maar dat komt omdat het weer aan de kust is gewoon veel mooier. Want als je dan in Haarlem of in Amsterdam... Haarlem was het een beetje bewolkt. En dan kom je dan in Zandvoort. Dan is het prachtig weer. Straal en blauwe hemel. Ja. We gaan ervan genieten. Het mooie weer vandaag in Zandvoort. En wil je het weer nalezen? Ga dan ook eens naar www.meteopagina.nl Of kijk op de site van Rico. www.ricoweer.nl Dat was het weer. En we gaan even dansen met deze van Mike Posner.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 We'll Nou, qua temperatuur wordt het de komende dagen weer heel erg mooi... ook hier in Sanfoort. En daar gaan we natuurlijk van genieten en helemaal van vandaag. Hè? Wat een schitterende dag. Heerlijke terrasje pakken hier in Sanfoort. Doe je er helemaal goed. Hier zijn de voortops en loco in Elke Poeko. In de softfood, de de Voortops. En Loco in Elke Poelkoop. Ja, we gaan eens even kijken naar de eerdere divisie Cor. En als eerste beginnen we met de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Pekswolle ontmoette Rode Eerste, daar werd het 3 tegen 1. Ja, en Pek houdt de kans op een plek in de playoffs Live, levend. De ploeg van Ron Jans was vrijdagavond in eigen huis te sterk voor Rode was Dus, dus 3-1 geworden. En dan gaan we naar de zaterdag. Gisteren werden er vier wedstrijden gespeeld. Waaronder Excelsior, Heracles, Almelo. Daar werd het 1 tegen 3. Ja, Heracles, Almelo heeft de AZ in ieder geval tot vandaag... van de vierde plaats in de eredivisie verdrongen. En de Almelo'ers wonnen op bezoek bij Excelsior met 3-1. En dan gaan we kijken naar de koploper. Dan hebben we het over Ajax. SC Cambuur tegen Ajax. Daar werd het 0 tegen Ja, dat is verwachtend uh, natuurlijk. Een tegenvallend Ajax, die heeft met 1-0 bij S.A. Kambuur gewonnen en hij blijft dus koploper in de eredivisie. En dan, uh, ja? S.A. Kambuur blijft overigens, ondanks het verlies tegen Ajax, in de eredivisie volgens trainer Marcel Keizer. Hij zag zijn ploeg weer verliezen, maar denkt dat de spirit goed genoeg is om de klus alsnog te klaren. En dan gaan we naar uh, Vitesse tegen ADO Den Haag. Gelijk spelletje, 2 tegen 2. Ja, Vitesse voorkwam op de valreep een pijnlijke nederlaag tegen ADO Den Haag. Invaller Dennis Olinik schoot in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. De gelijkmater binnen, het is 2-2 dus. En dan gaan we kijken naar PSV. Hoe deed PSV het? Ja, belangrijk uh, ook voor de Ajax, hè? Ja, voor P de koppositie PSV-Willem 2, daar werd het 2 tegen 0. Ja, PSV heeft zaterdagavond met bijzonder veel moeite gewonnen van Willem 2. Het spectaculaire duel in Eindhoven eindigde in 2-0 en de PSV-speler Santiago Arias werd in de 57e minuut van de wedstrijd weggestuurd met een rode kaart. Uit woede sloeg de Colombiaan hard tegen de ruit. Typisch voor dat soort landen. Hè. En er zat direct een ster in de ruit. Nou, trainer Filip Cocu heeft zelf niet gezien... dat de gefrustreerde Santiago Arias een ruitje insloeg... in de katakombe van het PSV-stadion. Want die had het net gehoord. En dan gaat hij er even over praten, want dit hoort het er ook niet. Hè. Anders Cocu voor de camera van Sport. Nee, dat lijkt me niet, Cor. Maar gewoon eruit en in als je... Ja, dat is niet normaal, toch? En dan gaan we naar de wedstrijden van vandaag. Als eerste de wedstrijd die vanmiddag om half één gespeeld is. SC Heerenveen tegen AZ. Ja. Daar werd het vier tegen 2. Ja, 4 tegen 2. Eh, daar, daar heb ik nog geen informatie over... dus daar kan ik ook niet zo heel veel over vertellen. Nou, FC Utrecht tegen Nek. Daar staat het op dit moment eh, 1-0. En dan eh, FC Groningen, De Graafschap. Daar staat het 0 tegen 1. Precies ja. Eh, omgekeerd. Ja, en om eh, kwart over vijf begint de wedstrijd FC Twente tegen Feyenoord. En uiteraard houden wij de wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. En hier is Lucas Graham en Seven Years.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 Make yourself some friends, or you will be lonely. Once I was seven years old. Once I was seven years old. Jump forward. Jump F M. Me amanta, me conquisté, un inocente de un guerra que cubierto. She never. Jane, no mij. En secreto, Het secreto, de Me sienten namorado. Me En staan een Pensando, vida manier? ...muziek uit de radio en dan het zonnetje op je bol. Wat wil je nou nog meer, hè? Nou, het is uh, elf minuten voor drie uur. Zandvoort, goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zondag. We gaan eens even kijken weer naar het voetbal. Ditmaal niet de eredivisie, maar de wedstrijden van E.S.V. Zandvoort. Want uh, de veteranen 1, ze speelden gisteren uit tegen AFC uit uh, Amsterdam... Die wedstrijd is geëindigd in een 3-1 verlies voor de veteranen 1. En ook Zandvoort 1 kwam in actie tegen de Stormvogels. Ja, Stormvogels en SW Zandvoort zijn uitgekomen op een gelijk spel. En de Zandvoorters hebben in het uitduel weinig hun draai kunnen vinden door een slecht veld. Nou, trainer Lourens, die zegt dit is een wedstrijd om snel te vergeten. Laurens van Heuvel zegt uh, verder dat het duel tussen het IJmuidense Stormvogels en SW Zandvoort geen doelpunten heeft opgeleverd. Ondanks dat de zandvoorters weinig weg hebben gegeven, heeft het elftal ook geen potjes kunnen breken. Dat heeft volgens het heuvel vooral gelegen aan de kwaliteit van het veld. Het was een veld waar je niet op kon voetballen zei hij na de wedstrijd. Juist de juiste gesteldheid van het veld heeft het spel weinig goed gedaan, want het kwam er niet uit. Stormvogels heeft voor lijstbehoud gespeeld in de derde klasse en die speelde echt defensief. Nou, dat gecombineerd met de kwaliteit van het veld zorgde ervoor dat de Einmuidenaren er alles aan deden om een punt uit het duel te slepen. Iets wat duidelijk te zien was, zei Ten Heuvel na afloop van de wedstrijd. Bovendien speelden de Amuidenaren, volgens de Zandvoortse voetbaltrainer, behoorlijk georganiseerd. En het tempo voetbal wat SV Zandvoort graag speelt, dat is vrij lastig te volgen. Ten Heuvel is snelheid bij het spel van de SV Zandvoort nodig om kansen te kunnen creëren. En dat heeft er volgens hem aan ontbroken in het duel tegen de stormvogels. In de tussenstand staat SV Zandvoort nog tweede. We kijken niet meer naar buitenvelden, zegt Ten Heuvel. Waar SV Zandvoort nog wel naar kijkt, is de plaats waar het nu staat... en dat is één punt voor op de nummer 3, PVC. Oké, okay, dankjewel Cor, met danken aan onze collega Jaap Koper... voor dit wedstrijdverslag. We gaan weer even dansen met Major Laser. Met deze van de Metal Laser en Light It Up. Zie FM niet alleen op radio, maar ook op TV. Levert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal naar de televisie, dan uh, ga je naar kanaal 40 via SIGO. 24 uur per dag ja. de laatste nieuwtjes op de CFM Text TV. En je luistert lekker mee naar het geluid uit Zandvoort, CFM Zandvoort. Met nu Pieter Fox en Halshamsee. Hier ben ik geboren en door die straat. Ken die gezichten, jedes huis Ik moet maar weg.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 Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus Und am Ende der Straße steht ein Haus am See Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg Ich hab 20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 Wat zei je nou Cor, heb je hier een speciale versie van, van deze plaats? Cor ja, hè? Een... ben je er nog? Oh, hallo? Rob, ik zit hier het nieuws voor te bereiden. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nee, ik zeg, heb je een speciale versie van deze plaats? Ja, er is een Nederlandse versie van, Dat is een paradie op de DUBBER. Oh, lachen. Die heb ik natuurlijk niet bij me, maar hij, jij kent hem niet. Hij gaat echt over zijn antwoord. Hey, neem hem een keer mee. Kan ik doen? Heel oh, goed. ik weer een keertje mag je invallen. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Jorre Pieter Fox en zee. Nou, de tussenstanden in de Eredivisie FC Utrecht, NEC. Daar staat het 1 tegen 0. NEC Groningen tegen De Graafschap. Daar staat het 0 tegen 1. Precies, zie je om zijde, hè? Ja. Precies omgedraaid. Nou, ze dadelijk over die wedstrijden veel meer in uur 2 van Zandvoort. Op zondag, Shakira is de laatste voor het nieuws en weer van 3 uur.